Uur. Dit is Jeroen Tjep, kom aan met het NOS Journaal. Volkert van der Graaf mag emigreren, dat meldt de Volkskrant. Het OM en Van der Graaf hebben een akkoord gesloten over zijn meldplicht. Hij hoeft zich niet meer fysiek te melden bij de reclassering. Wel moet hij tot 2020 eens in de twee maanden een verslag mailen over hoe het met hem gaat. De deal betekent dat de moordenaar van Pim vrij is om in een ander land te gaan wonen. Van der Graaf spande eerder dit jaar een kort geding aan tegen de staat, omdat hij dat ook wil doen. Voor de deur van het gemeentehuis op de Grote Markt in Haarlem... staan zwaar bewapende politieagenten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dat te maken... met de beveiliging van de burgemeester. Twee weken geleden werd bekend dat het huis van burgemeester Jos Wiene... wordt bewaakt vanwege een bedreiging. Die beveiliging is nu uitgebreid. Het OM wil niets zeggen over de aard en herkomst van de bedreigingen. De hack bij Facebook heeft minder dan 5 miljoen Europese gebruikers getroffen. Dat meldt de Ierse privacywaakhond in een bericht op Twitter. Vandaag precies een week geleden ontdekte Facebook dat het was gehackt. Afgelopen vrijdagavond werd het nieuws bekendgemaakt. Er zijn nog veel vragen over de impact van de hack. Zo is alleen duidelijk dat het 50 miljoen accounts treft. Maar of daarbij bijvoorbeeld informatie is gestolen en zo ja welke is onduidelijk. Facebook locht afgelopen vrijdag uit voorzorg 90 miljoen gebruikers uit. Bij Albert Heijn loopt opnieuw een spaaractie met plastic producten. Een maand geleden beloofde de supermarktketen Beterschap... na een actie met speelballetjes waarin kleine plastic korrels zaten. Nu klagen klanten over een actie waarbij gespaard kan worden... voor plastic uitsteekvormpjes. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt in de reactie... dat de actie maanden geleden al is bedacht en ontwikkeld... en dat overstappen op duurzamere materialen een proces is. Het wereld het is bewolkt, met nu al regen of motregen. Tegen de avond wordt het vaker droog. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 los. Ja, eh, ja, het ging hier. Eh, ja. Ja, ja. Ja, ik hoorde even een flart van de live, van de maar ik was iets te laat. Met het ja, bah. Ja, bugger. <lacht> ja, sorry wezen. Maar goed, eh, we zijn er weer. Eh, ja. Angela is er ook. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat, wat leuk Sandford dat je er bent. Omstreken. de omstreken. Ja, wat leuk dat je er bent. Ja, leuk hè. Ja, oh, zo leuk. Nou, gezellig. We gaan er een gezellig programma van maken, dames en heren. Het is voor ons marathon, want we krijgen straks ook de vinyljaren er nog achteraan. Yep. Zoals altijd op dinsdag. En uh -huh. ik vertel u vast dat wij in de vinyljaren straks Boudewijn de groot hebben. En uh, Joe Jackson live. Nou, hoe contrastrijk kan dat zijn? Jo, Joe Jackson uh, live. Al zijn tours tussen 80 en 86. Oh, heerlijk. En uh, van uh, Boudewijn de Groot. Uh, hoe sterk is de eenzame fietser? En waarom? Nou, hij komt volgende maand op zijn 74ste weer met een nieuw album. Dus ik denk, weet je wat we doen? We gaan vast nu een beetje de stemming brengen met een oud album. Met een oude? Ja. ja. Nou, waarom ook en... niet? En het was toen de tijd ook zijn zeg maar comeback album. Hè? Hij was toen een beetje afgedwaald naar heksen en heksen-sabbat. en al dat soort dingen meer. En uh, ja, dat. Uh, maar goed, hij kwam. Nice. Hij, nou, helemaal niet. Het was helemaal geen goede plaat. En uh, toen kwam hij uh, terug met dit wel ijzersterke album in uh, 70, 71. Dus dat gaan we draaien vanmiddag. En uh, nu in dit programma. Ja, wat hebben we allemaal voor u? Nou, uh, wat denkt u van het regio nieuws? Bijvoorbeeld. Het nieuws, het recept van de week, dat hebben we ook nog. Ja. Ja. En wat hebben we nog meer? Nou, we hebben de drie in één zometeen, en we hebben natuurlijk artiesten in het licht. We hebben de drie vandaag. Ja. ja want ik, de, waren de drie die ik persoonlijk heel erg belangrijk vind, dus dan ga je dat gewoon doen, hè? Natuurlijk. Ja. Zo doen we dat normaal. Dat zou, we zouden er normaal twee doen, maar goed. We ja. hebben wel even de ruimte. Verder nou ja, de vijf minuten van de sidekick. Ik weet niet hoe we het dansen we lag, het uitspoken vandaag, maar we zien het vanzelf. En um, ja. Ja. <laughs> Iets gaan. moois. Je gaat in iets, ieder geval. Je gaat iets moois doen. Oké, okay, ja. nou, daar ben ik dan heel blij mee. Ja, en Ansela vervangt ons Beppie. En Beppie is even uit de rudding, En dat vinden wij best jammer. En ik heb een paar hele mooie liedjes van de Sidekick. dus oh, blijf ook luisteren. Nog. Oh, ook dat nog. Dan heel mooi. Ja, en uh, nou ja, Bepp uh, is met andere dingen bezig. En terecht. En, uh, maar misschien luistert ze wel. In persoonlijke omstandigheden. Ja, misschien ja. luistert ze wel. Maar nou, ja. gezellig. Dan zeggen wij gewoon ook goedemiddag, Beb. Dat <laughs> Goed, we gaan beginnen. Vind je het? Ja, laat maar ja, doen. Ja. Ja. Dan gaan we, Niel. Wow. Oh, nee, dit was niet helemaal de bedoeling. Nee. Wat doe je nou? Ik dit even door. Maar daar heb ik straks wel iets anders over. Nee, nee, nee. Dat, ik had dat geen strafbedrag, maar. 3 in 1? Dan één... oh, nee. ik zo meteen iets anders over. 3 dus in 1? Is van Sly and the Family Stone. Woo! The music! Woe! mm <tum> Some bottom so that the dance just won't have. zitten hebben, dit soort dingen. Nee, dat gaat niet. Ik kan niet meer stil blijven zitten. Nee. Moet je gewoon even bewegen. Ja, dat is niet anders. Gewoon. Sly en de Family Stone uh, waren Amerikaanse uh, funk, soul en rockband uit San Francisco, Californië. En ze waren actief tussen uh, 1966 en 1975. De voorman van de band was uh, de zanger, componist, platenproducer en multi-instrumentalist uh, Sly Stone. En de band bevatte daarnaast enkele familieleden en vrienden van Sly Stone. Sly and the Family Stone stond bekend als de eerste grote Amerikaanse rockband... met een multiculturele samenstelling. Want de band bestond namelijk uit Afro-Amerikanen, blanken, mannen en vrouwen. Ja. Noem het maar multicultureel. Uh, de band speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Amerikaanse popmuziek. In het algemeen en soul-funk psychedelic music. En later ook hip-hop en urban-pop R&B in het bijzonder. Ze zijn eigenlijk wel een beetje, denk ik, toch de grondlegger van dat genre. Later hip-hop zou worden en zo. Het enige mooie van Slider Family Stone is dat ze het zonder computers deden. En gewoon alles lekker nog live speelde. Dat is wel helemaal mooi. Ze hadden de Verenigde Staten vijf top 10 hits, waaronder Dance to the Music. Die hoorde u. Uh, Stand hoorde u. En uh, vervolgens uh, Thank you for letting me be myself again. En legendarisch ook was natuurlijk hun optreden tijdens het legendarische uh, Woodstock Festival in augustus 1969. Nou, dan heb je weer een heleboel informatie. Kijk. Ja. Ik zei, kijk... Zo. Ja. En... Uh, ja, zometeen gaan we even wel een wel uniek momentje meemaken, dames en heren. Want uh, ze zijn ons weer aan het plagen. Oh. Uh, ja, ze zijn ons weer aan het plagen. Ja, echt wel. Waarmee? Maar dat hoor je straks wel. Dat oh. ga ik je straks vertellen. Eerst gaan we naar artiest in het licht. De ja. eerste, want we hebben er drie vandaag. Dus we gaan nu naar uh, de eerste. En ik uh, liet Angela kiezen. Ik zei, welke wil jij? Nou, die koos net degene die ik ook wilde. Dus moet, heb ik maar een andere gekozen dan. Ja. Artiest in het licht. Dan McLean. Long, long time ago.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 that I'd We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 the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day the music died And they were singing Bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And them good old boys were drinking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 Singing this will be the day that I die Don McLean he, was dat, ja, met zijn monsterhit in de tijd eh, nog steeds bekend. Miss American, of nee, niet Miss, gewoon American Pie. En eh, ik had er eigenlijk nog eentje klaarstaan, maar ik denk nou, zeven minuten vind ik eigenlijk wel meer dan genoeg voor, eh, voor die man. We hebben ook nog andere artiesten. Nou, Don McLean dus werd geboren op 2 oktober 1945. De man is dus 73 geworden vandaag en is nog steeds actief. Ja. Oh, wij wat zeggen? Oh, sorry. Ja, ik, ik, nee, denk ik had zoiets ik. van zo. Ja. Hij is 73 geworden en hij is natuurlijk wereldberoemd geworden... met zijn nummer American Pie uit 1971. Zo oud is het alweer. Tjong, tjong, tjong, tjong. En Don McLean maakte de... Uh, Jonah Preparatory School af in 1963... ...maar stopte met zijn studie aan de Villanova University... ...na vier maanden later ging hij naar de avondschool... ...waar hij een bachelorgraad haalde voor bestuurskunde in 1968. Met behulp van het New York State Council of Arts... ...kon Don McLean als zanger doorbreken bij het grote publiek. Hij leerde de kunst van optreden van zijn mentor Pete Seeger... En uh, nou ja, Hij heeft natuurlijk heel veel mooie dingen geschreven. Vooral zijn allereerste album waar uh, American Pie op stond... was natuurlijk gelijk een hit. En daar stond ook natuurlijk dat andere mooie liedje op. Uh, Vincent. Ja. Wat hij dus schreef als ode aan Vincent van Gogh. Nou, genoeg erover. We gaan naar het nieuws. Want het, uh, het is er bijna tijd. wat oh nee, het is een Rain, zeg. Ja, we zijn er al overheen. Twee minuten te laat. Kijk... Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Helemaal niet. Ik ben een beetje verkouden. Pardon. Oh, oh, ze is een beetje verkouden. Ja. Nu de stint niet langer de weg op mag, moeten veel kinderdagverblijven vanochtend op een andere manier hun vervoer regelen. Sinds middernacht geldt een verbod op de elektrische bossenkar. Aanleiding voor het verbod is het uh, drama in Os waarbij vier kinderen omkwamen toen een stint in botsing kwam met een trein. Uit het eerste onderzoek blijken er twijfels te zijn over de technische constructie van het voertuig. Dit zou er volgens de onderzoekers toe kunnen leiden dat de stint stilvalt of juist niet meer remt. Vanwege het verbod hebben veel kinderdagverblijven gisteren in allerijl vervangend vervoer moeten regelen. Op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein zijn vanochtend tientallen auto's door een rood kruis gereden... en zo op een afgesloten rijstrook terechtgekomen. De rijstrook was afgesloten vanwege een aanrijding... tussen een auto en een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Om het ongeluk veilig te kunnen afhandelen... werd besloten het verkeer via de overige rijstrook te leiden. Veel automobilisten hadden hier echte lak aan... en besloten over de afgesloten rijstrook te rijden... Op dat moment het werkgebied van hulpverleners eh, van Rijkswaterstaat. Ondanks de levensgevaarlijke situatie is niemand gewond geraakt. Zo meldt Rijkswaterstaat. De boete voor het negeren van een rood kruis is overigens niet mals. Wie op een afgesloten rijstrook rijdt kan een boete van 230 euro verwachten. En dat is exclusief de administratiekosten. Dus er komt ongeveer nog 10 à 20 euro bij. Ja. Uh... Kassa. Ja, hoe aso kun je zijn om gewoon zo'n rood kruis te negeren? Dat, dat snap ik dan ook niet. Maar goed. Ja. Uh, dat maken wij toch ook wel eens mee. En dan staan ze aan het eind, staan ze dus klem. Maar dan moeten ze er ineens tussen. En staat het dus uh, kilometers verderop, staat het helemaal vast. Ja, ritsen is ook altijd een probleem. Een auto is vanochtend bij het Keggeviaduct in Haarlem van de weg geraakt... en van een metershoog talud afgerold. En daarbij zijn drie personen gewond geraakt. Zo bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hoe het ongeluk kon gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de auto net niet in het water is beland. Het voertuig rolde van het talud af en kwam in de begroeiing... bij de waterkant op zijn flank tot stilstand. Over de ernst van het letsel van de inzittende is nog veel onduidelijk... al dus de woordvoerder. In het centrum van Haarlem is op dit moment een politieactie gaande. Voor het stadhuis op de Grote Markt staan agenten... met onder meer kogelvrije vesten en zware wapens. Ook lopen er veel agenten in burger. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de grote politie aanwezigheid... te maken met bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wiene... Hij is op dit moment op het stadhuis voor overleg met de wethouders. Om wat voor bedreigingen het precies gaat, kan het openbaar ministerie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is een reden tot zorgen. Het stadhuis op de grote markt wordt sinds vanochtend vroeg zichtbaar beveiligd. Eerder werd al besloten de woning van de burgemeester te beveiligen. Ook moest hij bij een sponsorzwemtocht zich laten begeleiden door een beveiliger.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 Het is vandaag bewolkt en uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte regen en of motregen. De zuidwestenwind wordt west tot noordwest en is matig tot vrij krachtig landinwaarts en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 15. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een matige, aanvankelijk aan zee nog vrij krachtige noordwestenwind uh, wordt het wederom een graad 15. Dat was het. Dat was het weer. Zien zo lang. the sound of silence. Disturbed. Ja. En ik denk niet dat Paul Simon er zo over gedacht heeft uh, toen ik dat liedje schreef. En nee, maar uh, het is uh, op dit moment wel zo dat uh, hij uh, heeft deze versie uiteraard gehoord. En hij vindt hem eigenlijk beter dan wat zij, hem, wat zij ervan gemaakt hebben. Ja, ja, ja, nou, dat geloof, nou, geloof ik dus wel. Oh. Nou ja, goed, oké. Okay. Ja. Dan moet hij hem zelf ook nog maar een keer zo opnemen, toch? <laughs> ik heb begrepen dat bij zijn laatste album, In the Blue Light... Ja. er inderdaad wel een nieuwe opname is gemaakt van, van dit nummer. Ja. Maar dan wel op de manier zoals hij het de laatste jaren bij zijn concerten deed. Ah. En dat is ook weer een afwijking. Dat is echt een hele mooie akoestische uh, versie ja. van dit okay. werkje. Maar ja, deze, deze hebben er een heel eigen ding van gemaakt. En ik vind hem ontzettend mooi. Ja, maar jij bent dan ook een metalhead. Jij bent dan ook een metalhead. Ik vind hem heel krachtig. Ja, prachtig is ja. hij. Goed, uh, ik zei wel, dames en heren... Dat, komt, uh, ja, dat we in het begin even de fouten gingen. Toen hoorde u iets wat u niet mocht, moest horen. Maar uh, dat hoort u trouwens nu ook nog niet. <lacht> nee. Jeeu. Uh, uh, ja, u weet natuurlijk allemaal dat uh, 9 november... want dat heb ik wel al een paar keer verteld... dat 9 november het 50 jaar geleden is dat... Uh, het Beatles-album, The White Album... of het album heet eigenlijk officieel gewoon The Beatles... maar het in de Volksbond heet het The White Album... vanwege zijn witte hoes, ja... Um, dat dat opnieuw uit gaat komen. En... Um niet zomaar. Ze gaan niet zomaar die originele LP opnieuw uitbrengen, Maar hetzelfde als wat met Sgt. Pepper gebeurd is uh, in uh, vorig jaar. Hebben ze nu dus gedaan met dit album. Dus de zoon van George Martin, Giles. Die is met een uh, collega aan de gang gegaan met de originele tapes. En hebben ze aangepast, of zeg maar, ja, gebracht naar de huidige standaard... Hey, Laten we het zo zeggen. Alles is dus geremixed Waarbij de originele uh, dingen natuurlijk uh, niet zijn veranderd. Alleen, uh, ja, qua kwaliteit en qua klank... is het natuurlijk nog allemaal wat mooier en beter geworden. Want dat komt best. Dus de heren zijn aan de gang gegaan. En uh, er zijn dus nieuwe mixen gemaakt... van alle liedjes die op dit prachtige album staan. En nou zijn ze ons weer aan het <laughs> teasen... He, zoals dat heet, ze zijn ons weer aan het plagen door hier en daar af en toe elke week voordat die, dat album dus gereleased wordt, gewoon af en toe al een track te laten horen. Ja, nou, dat gebeurt nu dus ook. En eh, als u de volgende track hoort, en dan moet je maar eens, eh, als je thuis dat album hebt vergelijken met het origineel. Ik heb dat gisteravond ook gedaan eh, thuis toen ik hem hoorde en ik was verbluft. Ja, ik was echt verbluft. De drums klinken veel beter. De balans is veel mooier. De zang is mooier. Het komt er beter uit. Nou ja, gewoon het totaal is heel erg mooi geworden. Nieuwe mix dus, de 2018 mix. Van het nummer Back in the USSR. Nou, hier komt hij hoor. Luister en huiver. Het is, het is echt verbluffend. Als je bijvoorbeeld... Uh, ik ga dat nu niet doen, maar dat moet u thuis maar eens doen. Uh, deze opname kun je natuurlijk gewoon terugvinden op Spotify. En, uh, en als je dat eens gaat vergelijken... dan, dan hoor je gewoon echt zo'n enorm verschil. Hier hoor je bijvoorbeeld bij deze opname... Hoor je de bassdrum bij het origineel nauwelijks. Uh, daar zitten de drums heel ver naar achteren. Hier hoor je gewoon duidelijk uh, veel betere snedrumgeluiden. En, en, en de hele balans is gewoon veel mooier. Maar ja, wat wil je? Of je het op acht spoortjes moet opnemen... met alle trucs, of dat je natuurlijk... zoals tegenwoordig een onbeperkt aantal... sporen uh, digitaal ter beschikking hebt. Dus dat is natuurlijk wel een verschil. Er zit vijftig jaar tussen. we dat eerlijk wezen. Maar de heren hebben wel weer... even een topprestatie geleverd, vind ik. Die Giles Martin. Met uh, die andere meneer. Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat doet er allemaal... niet zoveel toe. Maar in ieder geval, Giles Martin... had dus de leiding daarover. En uh, die zijn daar dus gewoon... echt een jaar mee bezig geweest om... dit prachtig voor elkaar te krijgen. Nou, 9 november komt het hele pakket opnieuw uit. Eh, ook met eh, veel uitgebreider dan het originele album. Want er komen bij de zogenaamde Escher-demos. Eh, mm. En eh, die Escher-demos, eh, dat zijn opnames. En daar heb ik ook al een stukje van gehoord. En ik ga u nu ook nog even een stukje laten horen. Eh, die Escher-demos zijn opgenomen in het huis van George Harrison. Die woonde toen de tijd in Escher. Die had daar ook een een te staan. En daar zijn de vier heren dus aan het, aan het oefenen geweest... om liedjes te selecteren voor dit dubbelalbum. En dat klonk ongeveer zo. Hetzelfde nummer, hè? Back in the USSR. night. Way the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. It till tomorrow to unpack my case. Oh, I need disconnect the oh, phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR the ukraine girls really knock me out they leave the west behind <laughs> <laughs> my soul girl make <laughs> me sing <laughs> and, and shout that georgia Had het nog wel een tijdje verder, ik bedoel, dat weten we nou wel. In ieder geval, het is lekker om dit uh, zo te horen. En als u de rest wil horen, moet je dat gewoon lekker op Spotify even beluisteren. Daar staan ze al op. En uh, wij gaan er natuurlijk, uh, mijn collega Bart van der Meer en ik gaan er natuurlijk uh, heel veel aandacht aan besteden. Wij als uh, ras-echte Beatles fans. Uh, zo rond 9 november, datum weten we nog niet precies, maar dat gaan we nog wel even overleggen. In ieder geval gaan we dan weer een uitzending doen. En dat zal waarschijnlijk wel op de dinsdag worden in de finieljaren. En daarvoor, of daarna, wie weet, gaan we in ieder geval uh, daar ruimschoots aandacht aan besteden. Aan dit uh, release van dit nieuwe album. Ah, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, <coughs> we hebben nog een artiest in het licht. Ja, uh, dat wou ik nog even doen eigenlijk. Uh, als hij doet, dan is hij van, hallo, komt u? Mij? ja, hey! Maar nou, wel genoeg geweest, McCartney, kom op Artiest in het licht En het is helaas vandaag zijn sterfdag Maar het is toch wel een meneer die uh, hoge ogen gooide in de popmuziek Tom Petty en de Heartbreakers She's a good girl Loves her mom. Loves Jesus in America too She's a good girl It's crazy about Elvis Loves horses And her boyfriend too And it's a long day Living in receded There's a freeway Running through the And I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking her heart Sure Boulevard and all the bad boys We're standing in the shadows And the good girls Her home with broken dicht in het licht Tom Petty en de Heartbreakers. We laten hem lekker doorlopen tot het nieuws van uh, 1 uur. En intussen vertel ik u nog even dat hij geboren werd op, in Gainesville, Florida... op 20 oktober 1950 en overleed in Santa Monica, Californië... op 2 oktober 2017. Amerikaanse muzikant in 1976 brak hij door met zijn band Tom Petty en de Heartbreakers. En zijn geluid wordt uh, vaak uh, vergeleken... Met, uh, met onder andere natuurlijk uh, Neil Young en Bob Dylan. En hoofd heeft hij natuurlijk nog deel uitgemaakt van het legendarische The Traveling Wilburys. Met George Harrison en Bob Dylan en Roy Orbison en Jeff Lynn. Goed, uh, we gaan er vandoor. Uh, eventjes dan, want we komen zo meteen terug met uh, de vijf minuten van The Sidekick. En dat uh, wordt een hele speciale. Kan ik u vast vertellen. In ieder geval tot zo.